Deel 63 Wat, wat? Sorry. Ben je dan helemaal gek geworden? Maak me dan ook niet zomaar wakker. Je greep me bij me keel. Ja, dat ging vanzelf. Uh, uh, reflex. Je hebt pijn gedaan. Ik heb er geen ander woord voor. Dat Aad, hebt heb meegestuurd om die hash op te halen is een meesterzet. Ik had niet gedacht dat er ooit nog iemand zou zijn die Harry bij zijn ballen zou hebben.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 Gaat het harder waaien dan? Het was niet mijn idee. Ja, oké, oké, oké. Ik ga naar beneden. Neem een emmer mee als je klaar bent. Hoezo? Je kan het dek niet meer op op de zetten. Dan waai je zo weg. Jezus, man. Ik, ik voel me prima. Nou, weet je het al? Ja, doen we we drie zeven van die olie. Oké, okay. dat is uh, 30 piek. Ja, kijk eens. Ik ga even een blootje draaien. Ja, wel opschieten, want ik ga zo dicht. Hey, suus! Hé, hey, schat. Hé, hey, jongens. Hallo. Zo. Nou, de zaken gaan goed, hè? Het zit de hele dag vol. Die hasjeolie loopt echt als een trein. Even je man. Proberen. Nee, dank je. Hey!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 Heeft hij wat gedaan? Nog niet, maar. Weet je nog van Hans? Dat die gozer die verdwenen is. Ja. Die had een vest met diepe binnenzakken. Dat is speciaal gemaakt om zijn stuf in te dragen. En die roodje, die had gewoon dat vest aan. En hij vertelde dat Hans het nooit meer nodig zou hebben. Ze hebben hem vermoord, Fred. Vermoord? Weet je het zeker? Ja, daar lijkt het toch echt op. Wat wil hij van je?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 Hoe kan ik nou slaan man? hou dat net vast. En die kabel. Ah, God, je dat? Waarom laat je los? God, fuck die hele handel die ligt. Touw zijn dat onder dat net. Schiet op. Schiet bij die kabel nog maar. Waarom had je die kabel niet vastgezet? Dat heb je me niet gezegd.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 Patrone, de kogels krijg je er los bij. Moet je ervoor hebben? Teringen, jouw Fortuna. Die kamer verbranden fik, hè? Hou je vast! We zijn nu in de steek. Als verzuip ik verdomme nog. En ik wil nog niet naar de kloten. Als we gaan, is het niet naar de kloten, maar naar de kelder. Ah, Kanker, boont. Ik zei het toch? Hou je vast! Fortuna. Als je wilt bidden, bid dan voor Gijs. En waarom? Alleen als hij de motor aan de praat houdt, kunnen we het redden. En, en, en als die motor uitvalt? Begin nou maar te bidden. Komt Moos thuis, vraagt hij aan Sarah, uh, is Sam hier geweest? Uh, Sa Sarah zegt, ja. Heb je die duizend piek die die geleend heeft eindelijk teruggebracht? Dat <lacht> ken ik al. We hebben niks beters te doen dan de straat slijpen. Ja, nee, je weet, ik heb onregelmatige werktijden. We zijn niet allemaal voor zulke harde werkers zoals jij, hart. Ja. Hier is hij, Harry. Ja, denk je wel. Hey, hey. Harry, hoe uh, loopt die nieuwe telefoon? Loopt het een beetje? Ja, nou, uh, de zaak runt zichzelf zo ongeveer. <lacht> uh, die Amerikaan zit die hier nou niet de hele tijd in je nek te krijgen, of aard? Nou, ik zou het niet op kunnen brengen. Die stress. Jongens, die is allemaal onder controle. Oh, loop je daarom bij de masseur, omdat je alles zo goed onder controle hebt? Wat godverdomme! Houd je vast! Houd je vast! wat je vast! Houd je vast! Houd je vast! Houd je vast! Houd wat vast! Houd je vast! Houd je vast! of je vast! Houd je vast! wat je vast! Houd wat vast! Houd je vast! Houd je vast! Houd je ik verlies voor de ogen! Hé? Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u geen zijde gezegend onder de vrouwen, hè? is een godverdomme dat licht uit je ogen! Hij dicht! Of ik flik hier in de kracht met die haring geweest! Je hebt niks, Ik heb lang genoeg tegen jullie vuile rotkoppen aangekeken! Altijd doen. Zagen, zuigen! Jongen, ga maar doen! Harry, jij kapot, Jorrit! Wat vindt u vaker. Volgens mij is die maceur ook een nou, ik kom er fris af. Hey, wat gebeurde? Daar! Portweet. Wat wat, wat, wat wat is dat? Het is een pop. Ja? Die daar. Hele weer met die hendel. Ja, waar, waarom moet ik dat nou? Ik moet zoveel mogelijk van moegen afkomen. Eh? De motor is zo Nou, laat het nou, schieten op. Oh, nou, ah, shit. Shit. Gaat het? Ja ja ja ja ja. Ja, de... Doordraai. Ja, ik ga stil. Ik doe mijn best. Snel. Ja. Ja. Ja, okay. Zo. Lig met troos. Biertje.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 Hier. Ah, oh, ja. Daar barst het van de kotters als het stormt. Ja. Daar, daar vallen we ook niet echt op. Hé, hey, nee. horen jullie me niet of zo? Zo, daar weet het erop, man. Als het aan jou wat gelegen waren, we nu hartstikke dood geweest. Hé, hey, hallo, ik heb met de t stationen daar beneden, ja? Kijk, we lopen hier binnen. Hé? Huh? We een paar uurtjes bezig en hop, weg zijn we. Goed. Nou, dan kan ik mooi aan verbellen dat jullie zo nodig de haven in moesten, hè? leverworst, ik zei leverworst. Oh oh sorry. Ik pak het wel geen. Dankjewel, kind. Eh, Anja, kun je voor mij nog een uh, kopstootje inschenken? Komt eraan. De. Harry zegt. Mm. Ik hoor dat hij de kool in zijn kop heb. Vandaag heb je zelfs kleine fransje in de graaf. Ja, hey, Dat wil ik allemaal niet weten. Heb je. Uh, problemen met die Amerikaan? Eh, wel, nee. Hij het moeilijk vanwege Sean. Sean? Ja, ja. Ja, die jongen zit gewoon in de nesten, dat weet ik. En ik hoor maar niks van hem. Doe met hem nog eentje. Ja. Het uitzicht met Greet. Hallo? Huh? Wie is daar? Hallo? Ah. Sjoen, huh? Sjoenie, jochie vallen. Ben jij dat? U hoorde onder andere Jack Woutersen, Nelly Vrijda en Misha Hulshof Scenario, Henk Apotheker, Regie, Marlies Cordia en Jeroen Stout.